met het NOS Journaal. In het brandweer de situatie in de gaten. In de wijde omgeving kan overlast van de rook zijn. Vorig jaar juni was er ook een veenbrand in de Deurnense pil. Die leidde telkens weer op en richtte veel schade aan. Voor het eerst in bijna tien jaar zitten er minder mensen in de bijstand. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering nam vorig jaar af met zo'n 3500... ...en zitten nu ruim een half miljoen Nederlanders in de bijstand, zegt het CBS...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 Flink meer Nederlandse boeren zijn het laatste jaar suikerbieten gaan verbouwen, meldt het CBS. De oppervlakte aan de bieten is in een jaar tijd met 21% gegroeid naar 85.000 hectare. De meeste suikerboeren zitten in Noord-Brabant, Zeeland en het noorden van het land. De populariteit van suiker heeft alles te maken met het Europese suikerbietenquotum. Dat werd afgelopen september afgeschaft. Nu mag elk land in de EU in principe onbeperkt suiker maken en afzetten.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 Day